De 16-jarige jongen werd direct aangehouden. De andere drie verdachten van 18 en 19 werden vanochtend van hun bed gelicht en gearresteerd. Schaatster Pien Kulstra is een dag na haar verrassende zegen op de 3 kilometer ook op de 5 kilometer Nederlands kampioen geworden. Op haar 18e verjaardag reed ze 7:12,55 en dat was 23 seconden onder haar persoonlijk record. Tweede werd Carlijn Achterreekte, brons was voor Anouk van der Weijden.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 Tot morgenochtend vroeg wordt er bij Knopend Lunetta richting Utrecht aan de weg gewerkt. En dat zorgt al de hele dag voor twee files. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen, 6 kilometer daar. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en Knopend Rijnzweert, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag, er staat een file tussen Leiden en Wassenaar. En die is 3 kilometer lang.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 Ach, Utrecht Ajax bleef tenminste tot het laatste toe spannend. Nee, dan AZ Ado en jouw kamp. Ja, zo lang gespeeld. Dat vindt Ado ook gallery play af en toe, waarbij met name Berens en Maher het zeer naar hun zin hebben. En dus het publiek ook. Oh, wat een heerlijk balletje weer van Berens. Het is echt genieten. Ik heb niets tegen Ado Den Haag, maar zoals AZ voetbalt, is echt, durft bijna te zeggen, een kampioenwaarde. Twente, de Graafschap, Richard van der Made ook al lang gespeeld. Ja, hele makkelijke middag voor FC Twente dat doet wat vooraf werd verwacht. Winnen van de Graafschap het is 3-0. Het had al veel en veel meer kunnen zijn. Er zijn veel kansen in de tweede helft voor Twente, maar voorlopig dus slechts 3 doelpunten. Nooit naamgrappen maken bij het hockey, maar ja, grasveld scoren. Ja, ja, en daarna Justin Reed Ross met een strafcorner. Vorige week hadden ze een brood en brood nodig bij Pinocchi. Toen maakte hij er vier uit de 5-4 overwinning op oranje-zwart. Pinocchi won toen ruim dankzij vier treffers van uh, Justin Reed Ross. En ook vandaag, kort na die eerste treffer, scoort hij gewoon 0-2 uit de tweede strafcorner voor Pinocchi. Een geweldenaar. Met 14 treffers is hij de absolute topscorer op dit moment in de hoofdklasse. Kampong 0-2 achter tegen Pinoquet dus. Terwijl het dweilen is bij de 10 kilometer van de dan gaan wij even naar uh, ja, degene die dit weekend toch het meest verrast. Want op haar 17e nog, 17e jaar, pakte ze gisteren al een Nederlandse titel op de 3 kilometer. En vandaag op haar verjaardag op de 18e doet ze er nog een schepje bovenop. En was ook de snelste op de 5 kilometer. We hebben het over Pien Keulstra. Bert Maalder, ik praat met haar. Gefeliciteerd. Maar nu zagen we het aankomen. Jij ook? Oh nee, ik ook nog steeds niet. Nee, natuurlijk niet. Ik heb... Uh... Het was de bedoeling dat ik zo vlak mogelijk zou gaan rijden. En, uh, ik ben zelfs iets langzaam weggegaan uh, achteraf. Uh, ik, had, ik had wel sneller moeten starten. Maar ja, dat is iets voor de volgende keer, want het was pas mijn tweede vijf kilometer. En, uh, maar voor de rest heb ik me heel mooi vlak kunnen houden. Dus uh, ja, dat is, iets, uh, dat is wel heel mooi. Maar eigenlijk zeg je dus van, ik ben verrast. Maar het had eigenlijk ook nog beter gekund ook. Uh, nou ja, dat is iets voor de volgende keer, denk ik, inderdaad. Uh, ja, nou ja, het had nu misschien niet beter gekund, nee.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 Oh, dat, dat weet ik nog niet. Zover, zover was ik eigenlijk uh, nog niet. Heeft dat nou uh, je coach voor je besloten of, of hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Uh, gewoon samen beslissen. En uh, samen beslissen wat het beste voor mij is en wat voor mij ook het beste voelt. En uh, ja, dan uh, kom je uiteindelijk uh, hier. Hier uh, waren we redelijk snel uit. Van, uh, ga voor de New Ja, maar ik ben nog jong en uh, ik, uh, ik heb nog... Uh, Misschien nog wel heel wat jaartjes uh, ja, nog te gaan. En, uh, het gaat nu goed. Ja, ik ga gewoon voor de Junior World Cups. Ja. Voel je dat ook? Mijn tijd komt nog wel om uh, aan die grote toernooien en wedstrijden mee te doen? Ja, nou ja, als, het, uh, als het over een paar jaar nog goed gaat, dan komt die tijd zeker nog. En, uh, als het over een paar jaar niet meer goed gaat, dan, uh, dan komt die tijd niet meer. Maar uh, het gaat nu goed en uh, ik geniet er heel erg van. En, uh, ja. van Santana maakt even plaats voor Alkmaar. En die houdt ook. Van harte gefeliciteerd, Josi Altidor. 22 jaar. Maar hij maakt op zijn verjaardag de derde voor AZ... Het is een balletje door het hart van de verdediging gespeeld. Hij is net iets eerder bij de bal dan keeper Coutinho. Omzeilt de keeper en schiet hem in het net. Het is 3-0 voor AZ. En Ook bij Richard van der Maan is er iets te melden. Daar is het 4-0 geworden in Enschede. Leroy Ver die is ingevallen, vijf minuten voor tijd. Maakt het vierde doelpunt van FC Twente. Prachtige, heerlijke aanval van de thuisploeg. Ja, het is Armoe Troef wat de graafschap laat zien. Maar Twente... En speelt in de tweede helft bij Vlagen. Heerlijk voetbal, goede combinatie met Luc de Jong. En uiteindelijk rond ver het af met de linkervoet. En het is dus 4-0. Santana met Holdon. En die Houtkamp 3-0 AZ ADO. Het gaat maar door in Alkmaar. Hè? Ja, het is klasse hoor. Ik moet uh, ja. zeggen, het is de manier waarop er gevoetbald wordt. Het is een heerlijke middag. En als objectieve commentator moet ik zeggen. Zo goed als AZ speelt vandaag. Is echt een genot om naar te kijken. Daar kom je voor naar het stadion. En dat merk ik ook om me heen. Het publiek werkelijk wild enthousiast. Met het spel van AZ. 3-0 de voorsprong. En ook Gert-Jan van Beek. De koele Gert-Jan van Beek. Die bij elke wissel heeft er nu twee geplaatst. Ortiz is gekomen voor Holmen. En Benschop voor Altidoor. Zelf de handen warm klapt. En heel enthousiast is. En terecht. Want het is. Groots zoals AZ aan het voetballen is. Nu weer Berens in balbezit. We hebben nog vier minuten te gaan. In deze wedstrijd met nog wat extra tijd. Als Etienne de bal in rustig rondspelen. Geen krachten verspillen. Het is gewoon heel goed wat AZ doet. Weer drie punten erbij. Het verschil met Ajax. Dat zal heel belangrijk zijn voor de Alkmaarders. Is gewoon elf punten. En AZ blijft koplopen En dat zal nog een hele tijd duren. Kampong, Pino moet er bijna op zitten, Gerrit Groot. Het is afgelopen geen extra tijd bijgeteld door scheidsrechter Bruningen van Olven. Het is... 2-0 geworden voor het bezoekende Pinoké. Pinoké dus de lachende ploeg na deze wedstrijd... die zeg maar, pas een kwartier voor het einde aardig werd. Toen werd er gescoord door Grasveld voor uh, Pinoké. Kort daarop ook nog een strafcorner van uh, Reed Ross. En dat betekende dat uh, Pinoké uh, ja, alleen maar geklopt kon worden... als Kampong echt ging aanvallen. Hadden ze dat maar, maar het is misschien achteraf gezegd... hadden ze dat nog maar aan het begin van de wedstrijd meteen gedaan. Vanaf de eerste minuut de aanval zoeken zoals ze dat ook vorige week in het Wageningen stadion deden tegen Amsterdam. Maar nu werd het een tactisch schaakspelletje dat tot de vijftigste minuut eigenlijk niet om aan te zien was. Weinig kansen, weinig strafcorners en weinig mooie momenten. Pas daarna werd het aardig en de Pinocque trok uiteindelijk aan het langste end. Won uiteindelijk met 0-2 van een heel, heel erg teleurgesteld kampong wat hier in de buurt van mij staat, want ik zit vlak langs de zijland, heel erg boos, tegen elkaar zitten kijken, teleurgesteld staat te kijken, want voor eigen publiek hadden ze hier zo mooi mee kunnen gaan in die playoff. Positie. Maar de winst is voor Pinocchi, de ploeg die vandaag Kampong met 0-2 opzij zet. Twente tegen de Graafschap, Richard van der Maan. De enige vraag die je steeds kunt kunnen stellen is, komt er nog wat bij? Ja, Rosales had zojuist de vijfde moeten maken voor FC Twente. Van dichtbij oog in oog met De Winter. Maar hij faalde nu misschien de voorzet vanaf de rechterkant. Eigen doelpunt bijna van Thies maar Gelukkig voor hem in de handen van De Winter. De graafschap wordt hier vanmiddag in Enschede in de tweede helft geslacht. Het is een speelbal van FC Twente. Het is kat en muis. Heel gretig FC Twente na rust. In de eerste helft was het nog matig. Laag tempo. Maar in de tweede helft is toch alles anders. En zien we een uh, bij Vlagen wervelend spelend FC Twente. Dat natuurlijk een goede week heeft. We zitten trouwens inmiddels in de extra tijd. Oi, oi, oi. Michailov houdt de bal nog even een beetje hoog. Op zijn dijbeen een beetje gallery play van FC Twente. Totale vernedering voor uh, de graafschap. Zo zou je dat ook uh, kunnen opvatten. Maar Twente heeft een uh, prima week. Natuurlijk donderdag in de Europa League. Tegen Odense 3-2 overwinning. En dan nu een vrij zakelijke overwinning. Maar in de tweede helft bij Vlagen. Toch ook heel erg goed. 4-0 tegen de Graafschap. Dat in de tweede helft heel erg slecht speelt. Natuurlijk ook door het goede spel van Twente. Maar de Graafschap heeft heel weinig klaargespeeld. En gaat gewoon een moeilijk seizoen tegemoet. Dat wisten we al. Maar dat blijkt ook vanmiddag maar weer eens overduidelijk in dit duel met FC Twente. In de extra tijd. Het is niet lang meer. Paul van Boekel kijkt op zijn klokje. Doet dat nog een keer. En zal zo dadelijk gaan affluiten. En dan wint FC Twente vanmiddag in Enschede. Dus met 4-0 van de Graafschap. Op dat helemaal niets meer doet. Twente tikt de bal achterin rustig rond. Het fluitsignaal van Paul van Boekel is daar. Twente verslaat de graafschap met hele duidelijke cijfers. 4-0. Zet doet het voorlopig met eentje minder. Maar is wel afgetekend koploper. Zes punten voor op FC Twente. Andy. En die. Uh, en nog altijd 3-0 voor. Twee minuten extra tijd is net aangegeven. Misschien dat er nog een. Uh... Een kerstje komt op die bekende taart als immers even er vandoor is en gestuit wordt. Dus een vrije trap. Uh, hij werd gestuit door Wernbloem en uh, dan mag Ado Den Haag nog een vrije trap nemen. Opvallend dat er heel weinig mensen weggegaan zijn terwijl die wedstrijd de beslisser is en veel mensen toch vaak voor de file weggaan. Nu zie ik de eerste mensen weggaan. Maar we zitten ook een uh, minuut in de extra tijd uh, vrije trap genomen. Kansloos was Ado daarna vanmiddag. Ze zal het moeten gaan doen over twee weken. Tegen Utrecht thuis of de week erop. Tegen Excelsior. Maar de onderste regionen, daar zitten ze dus toch wel redelijk in. Op die 14e plaats. 3-0. Balbezit voor invaller Charlton Vicento. Gaat balverlies leiden. Maher, een van de mensen in deze wedstrijd, geeft de bal er niet in. Op Benschop. Benschop op de rand van het strafschopgebied. Kijken wat hij doet. Mooie bewegingen. Speelt de bal dan breed op Berends. Ook een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar raakt de bal nu wel kwijt. En dan kan Ader Den Haag overnemen. Met Immers. Gaat over de heup. Bij wermbloem krijgt de vrije trap en Immers staat snel op. Maar ja, het heeft zo weinig nut meer voor Ado Den Haag. Want 3-0 zijn duidelijke cijfers. zijn ook echt verdiende cijfers. Daar is niets geplateerd aan. Ik denk dat Ado zelfs blij is dat er niet veel meer is geworden. Als de bal aan de linkerkant is bij een van die invallers, Philip Luczik. Die uh, de bal even kwijt dreigt te raken, maar het balbezit blijft voor Ado Den Haag. Maar dan gaat de bal meteen weer terug naar eigen helft. Omdat uh, aanvallend gezien Ado niets heeft uh, kunnen doen. Daar is uh, Elbers, die heeft de bal. Ook een invaller. Wordt opgejaagd door Paulsen. Heeft het moeilijk Elbers. Maar komt er uh, toch redelijk uit. Speelt de bal dan op uh, Ficiento. Die raakt de bal kwijt. En dan zitten we in de slotseconde van deze wedstrijd. Nog één aanval met Wernblom. Wernblom uh, probeert de bal de diepte in te spelen. heer, hij mag hem best maken, want hij was één van de beste. Daar komt hij niet. Nee, hij tikte net centimeters langs de verkeerde kant van de paal. Adam heer. hij heeft er al eentje achter zijn naam staan. De 2-0. De 1-0 was van Holman in de eerste helft. Dat was nog maar mager bij rust. De 2-0 was van Berends eh, van Maher en de derde was van Altidor. En daar zal het hoogstwaarschijnlijk bij blijven. Want die kijkt naar scheidsrechter de Guzebuiuk. Die gaat zo dadelijk fluiten voor het einde. En dan heeft AZ met 3-0 gewonnen en is het publiek zeer, zeer tevreden. En ben ik benieuwd of Gert-Jan Verbeek dat nu ook is. 3-0, AZ wint van ADO. Dat denken dat AZ op 31 punten komt, Twente op 25. En dat is heel wat meer dan bijvoorbeeld de 20 van Ajax. Die dus vandaag andermaal verloren met 6-4 bij Utrecht. En eh, ja, dat was voor een heleboel mensen in Utrecht een mooie middag. Maar waarschijnlijk ook wel door de man die door Utrecht is gehuurd van Ajax. Ronald van der Geer praat met hem, Rodney Snijder. Nou, van harte. Gaat het alweer een beetje? Ja hoor, ik denk uh, verdiende overwinning. Uh, we waren veel verder feller uh, dan zij. En uh, dan kan je winnen hier. Vertel eens verhaal eens van deze middag. Want het moet één grote belevenis zijn. Ja, kijk, absoluut. Je weet dat als, uh, dat als Ajax komt, ik heb het vorig uh, jaar aan de andere kant meegemaakt, dat het, ja, dat het wat losmaakt hier. Uh, ja, na de laatste wedstrijden uh, waarin het niet mee zat, hadden we denk ik wat goed te maken en uh, gelukkig hebben we dat gedaan. Je vraagt je af waarom dit niet elke week kan, hè, deze instelling? Ja, eigenlijk zou dat wel moeten, want dan, uh, ja, dan zie je dat we tot veel in staat zijn. Wat was het, uh, het motto in de rust? Want jullie staan... Achter met, met 3-2 in een wedstrijd, die vol beleving, strijd, passie en alles zit. Wat, wat was de boodschap van de trainer? Nou, uh, iedereen die dit zelf heeft gezien... Uh, heeft ook gezien dat wij, uh, dat wij een paar honderd procent kansen kregen. We gaan er niet in. En hun scoren wel uh, aan de andere kant. Maar uh, ja, dat ging een beetje te makkelijk, vond ik. Waar, uh, bij iedere voorzitter was het gevaarlijk. En, uh, na de tweede helft hebben we dat opgepakt. En, uh, in de rust tegen elkaar gezegd dat de wedstrijd uh, nog niet gelopen was. We hadden er heel veel vertrouwen in. En na zeven minuten uh, scoor je, je drie keer. Nog even terug naar die eerste helft. Want een veelbesproken moment is een actie van Oyer op jouw enkels. Waar je van pijn aan overhield. Hoe heb jij die meegemaakt, die overtreding ja, Het was een overtreding. Ik denk dat hij uh, goed bestraft is met Giel. En, uh, voor mij is het uh, genoeg. Ja, daar wil je het dus verder niet over hebben. Want wij vonden namelijk allemaal dat het rood was. Ja, ik heb de beelden niet gezien. Maar uh, ik denk dat de gele kaart op zijn plek was. Goed, dan komt die tweede helft. Ja, dan gaat het helemaal los, hè? Ja, uh, ik voelde in het veld uh, voelde ik iets loskomen. Alsof, uh, dat zeiden we ook in de, in de rust tegen elkaar. Ik ga de tweede helft in alsof je, alsof je los wordt gelaten uit een kooi. En, uh, dat hebben we gedaan en uh, toen raakte zij wel een beetje van slag. En jij tot aan het gaatje, hè? want volgens mij ging het niet meer, toch? Nee, ik heb uh, uh, donderdag pas voor het eerst getraind. Uh, ik viel tegen NSC uit, ik had wat last van, uh, van stijve spieren in mijn bovenbeen. Uh, voor deze wedstrijd heel veel behandeld en heel veel, uh, ja, veel mijn rust gepakt. Uh, en, uh, twee pijnstilletjes erin en uh, het ging eigenlijk wel ja. tot op het laatst. Ik uh, kreeg overal kramp. Hoe was het nou? Want dat is natuurlijk een, heel, een veelgestelde vraag aan jou geweest. Ajax ziet nu bij Utrecht spelen tegen Ajax... Is het geweest wat je ervan verwachtte? Ja, ik wil graag winnen, net als iedere andere wedstrijd. En, uh, dat is niet uh, omdat het tegen Ajax is. Ik wil graag iedere wedstrijd winnen, zeker, zeker voor het thuispubliek. En ik uh, vertel u nog even tussendoor, terwijl we zo verder gaan... over die wedstrijd in Utrecht en Ajax... dat het bij volendam Telstar inmiddels 4-1 staat. Wedstrijd is nog niet afgelopen. Eerst Muren met zijn tweede in de 78e minuut... en daarna Tuip met zijn tweede in de 82e minuut. Werd het dus wel gespeeld. Volendam met 10. Het zijn nog maar eens gezegd. Wind van de 11 van Telstar Staat 4-1. Het loopt nog heel even. Ja, De naam van André Ooyer viel er net al. Hij moest uh, al vroeg in de wedstrijd invallen... voor uh, al de wereld die uh, moest uitvallen. Uh, Ronald van der uh, de Geer nu met André Ooyer. André, kan jij, nou, we zijn een uurtje naar de wedstrijd, inmiddels al de vinger op de sieren plek leggen? Ja, ik denk dat je die vraag aan heel veel mensen hebt gevraagd. Maar dat is altijd moeilijk om, uh, om te doen, denk ik. Deze, dit soort wedstrijden loop je wel eens tegenaan. En achteraf uh, ja, krijg je altijd dezelfde vraag. En uh, daar is eigenlijk nooit een antwoord op. Maar jij vraagt jezelf er ook af, waar komt het vandaan, hoe kan het? En daar heb je waarschijnlijk over nagedacht. Nee ja, natuurlijk. Zeker Als je zes doelpunten tegen krijgt, dat, dat zijn natuurlijk veel te veel. En uh, als je elk doelpunt op zich gaat bekijken, dan zit er altijd wel wat uh, aan de grondslag natuurlijk. En uh, ja, dan zit het je ook gewoon echt niet mee. Is er ook nog iets totaals aan te wijzen? Is er iets wat jullie niet goed hebben gedaan tegen Utrecht... Dat speelt misschien wel zoals je het kan verwachten? Oh ja, honderd Dat we dingen niet goed gedaan hebben. Want ik denk dat wij nog beter hadden kunnen voetballen dan wat we deden. We kwamen er af en toe een paar keer toch wel aardig voetballend uit. En op sommige momenten denk ik dat we zelfs gewoon heel goed speelden. En dan, uh, ja, dan, dan blijft het over dat je niet scoort. En dat is heel erg jammer. Dat je niet scoort. Je krijgt veel te veel doelpunten tegen. En dan kom je op deze uitslag uit. Dat was het vangen, hè? Goed voetballen. Inderdaad bij vlagen, maar wel met ja, 6-4 verliezen. Dat idee had ik. Maar dat is, dat is achteraf... Uh, Zullen we daarover gaan spreken en gaan doen? En dan krijg je natuurlijk de kritiek in de media en de dingen. En dan krijg je misschien een, een, een beter beeld van. Maar op het, op het moment dat ik in het veld stond, had ik niet het idee van... nou ja, deze wedstrijd gaan we verliezen. Dat heb ik echt geen moment gehad. Ja, toen die 5-3 viel en de 6-3, dan weet je... zeker met de 6-3 weet je dat het klaar is. Maar uh, nogmaals, de doelpunten, die vallen. Dan, dan, het zit ook gewoon echt net niet mee, zeg maar. Verkeerde bal, verkeerde uittrap En die bal valt ook meteen binnen. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. En uh, op dit moment hadden we die pech. Dat is weer ook gek, denk ik. Want zo vanaf de bank er ineens in. Ja, nee, mee eens. Ja, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant uh, zit op de bank. Dus je kan elk moment invallen, toch? Je moet gewoon klaar zijn. nee, goed, dat is waar. Maar, maar het geeft wel aan dat het wat dat betreft een pechmiddag is. Als je al binnen, wat is het, kwartier twee keer moet wisselen. Ja, nee, mee eens. En dan uh, had je nog twee of drie spelers lopen die al uh, op het einde liepen. En er eigenlijk al uh, ja, misschien eerder vanaf moesten of... Uh, Hadden moeten gaan. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, zijn het geen excuses dat, jij, dat je sesco's tegenkrijgt. Nog één dingetje uh, eruit halen wat jou betreft. Uh, ongetwijfeld jou alweer heel veel gevraagd. Uh, de overtraining op Snijder. We hebben met Bossen naar de beelden gekeken. Die zegt, ja, ik had rood moeten geven. Ja. Hoe heb jij dat, dat zelf beleefd? Heb je daar nog een weerwoord op? Of? Nee, nee. nee. Het, uh, het is in ieder geval geen bewuste, uh, bewuste trap. Want ik ken rood niet heel goed. En... Uh, ja, we komen allebei bij die bal uit. En ik had het idee dat, uh, dat hij, wat uh, hij op train ook was, doet dat hij zelf ook over de bal heen gaat. Dus ik denk, ik zet hem ook over de bal heen. En dan gaan we met z'n tweeën erin. En dan is het allebei een overtreding en klaar. Maar ja, hij zet hem niet en ik zet hem wel. En dat uh, resulteert zich in een overtreding waar ik uiteindelijk geld voor krijg. Was je daar wel opgelucht over? Of, of spookte dat niet eens door je hoofd dat rood had gekund? Ja, natuurlijk wel. Maar dat is elke overtreding, uh, weet je dat er uh, zowel discussies maar je weet dat op elk moment moeten er keuzes gemaakt worden. En als uh, scheid staat voor zo'n keus. Ja, soms is het de juiste en soms is het de verkeerde. En uh, het is ook wel eens andersom geweest, dus. En dat zei André Ooyer. We hebben dus Ooyer gehoord, Snijder over die overtreding. Nou, dan ook die scheidsrechter maar Ruud Bossen. Waar we het met je over willen hebben, je hebt de beelden inmiddels teruggezien. De overtreding die André Ooyer maakt op Rodney Snijder. Jij geeft er geel voor, nu heb je de beelden gezien. Wat is je visie nu? Nou, mijn visie nu is dat het rood had moeten zijn. Dat uh, ik loop erachter en ik zie dat uh, Ooyer te laat is. Maar op de wijze hoe hij uh, zijn voet erop zet, had ik in de, heb ik in de wedstrijd niet gezien. Hoe kan dat dan? Dat je, uh, was je positie niet goed? Of? Nou, ik, ik, ik, ik kom erachter omdat Ooier naar binnen snijdt. En uh, ja, door de snelheid van het gebeuren uh, ja, mis ik het. Tenminste, uh, ik zie wel dat er, dat er een stevige overtreding is. Daarom krijgt hij ook geel. Maar niet de echte uh, intentie van Ooier. Wat hou je daar nu van? Natuurlijk, ja, je hoopt altijd uh, dat, je, dat dit soort dingen niet gebeuren. Uh, omdat het natuurlijk toch wel uh, ernstige gevolgen had kunnen hebben voor Snijder. Uh, maar goed, ja, het, het is in, opgesloten in het, in het, in het fluiten van, van dit soort scherpe wedstrijden... dat er ook wel eens dit, dat soort dingen gebeuren. Zij Ruud Bossen dus. Ajax verloor dus uiteindelijk daar met 6-4 bij Utrecht. Twente won met 4-0, AZ won met 3-0 en PSV moet nog gaan spelen even de napel. De Nederlanders en Amsterdam vinden ze altijd leuk... Maar anderzijds, Twente en AZ hebben gewoon gewonnen, dus ze weten wel wat hun te doen staat, hè? Een inhaalrace dus, hè, want het verschil tussen PSV en AZ is nu 9 punten. En uh, middels een overwinning op Herakles zou dat dus teruggebracht kunnen worden tot de zes. hier voor deze speelronde ook voor stond. Nog even over de arbitrage. Dat toch weer een, een, een belangrijke rol vervult ook dit weekend. Het stadion van PSV hangt vol met spandoeken. KVB bedankt. Dat verdient een blommetje. Blom is ongeschikt. Blommage en al dat soort dingen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de beslissing van Kevin Blom. Om vorige week in de topper tegen FC Twente Kevin Strootman weg te sturen. Strootman die toen dus door de terugcommissie vervolgens eerst voor ene, later voor twee. Wedstrijden is geschorst. En dan denk je bij jezelf, zou Blommen nou allemaal zo verkeerd hebben gezien? En was het misschien wel een rode kaart? Goed, dat zijn allemaal vragen die ook hier vandaag weer een belangrijke rol speelden. In ieder geval Strootman doet dus niet mee. En hij wordt in de opstelling van PSV vervangen door Orlando Engelaar. Jarenlang een grote meneer, hier aanvoerder van PSV. Maar dit seizoen uitgefloten in de paar beurten dat hij mocht meedoen. Twee basisplaatsen had hij eerder. Dit is dus pas zijn derde basisplaats. En een paar invalbeurten en steeds fluitconcerten. En dat is nog ook echt niet goed voor een sympathieke en goede speler als Orlando Engelaar is. Verder ook een basisplaats voor de jongen. Jetro Willems, die linksachter speelt. Omdat uh, Tamata dus zijn been heeft gebroken. En Willems nu in de basis staat. Bij Heracles één wijziging. Armentieros heeft last van een knieblessure. En wordt vervangen door Daryl Douglas. Uh, Heracles scoort hier heel moeilijk. Heeft pas twee goals gemaakt tegen PSV en van de laatste elf duels hier won PSV er negen. En ik hoop dat de scheidsrechter die uit Oldenzaal komt, Björden Kuipers, de nummer 1 in Nederland. De man ook die vrijwel zeker volgend jaar op het EK namens Nederland actief zal zijn. Dat hij na afloop van deze wedstrijd, die om half vijf dus begint, een hand krijgt van beide trainers. Radio 1, het NOS-journaal. wat, jong.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 De politie in Haarlem heeft vier jongens aangehouden die agenten zouden hebben bedreigd. De politie voelde zich gisteravond bedreigd door een grote groep agressieve jongeren. Er ontstond commotie toen een jongen van 16 twee agenten in burger herkende. De politie riep versterking op, gebruikte naar eigen zeggen het nodige geweld. De jongen van 16 werd meteen aangehouden de andere drie werden vanochtend van hun bed gelicht. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Marco Overhoofd. Veel bewolking, dat valt een beetje tegen. De temperaturen daardoor ook wat achtergebleven. En die wolken die houden we vanavond en vannacht ook. Toch koelt het af, naar zo'n 7 tot 10 graden. En het wordt ook weer wat nevelig. En dan beginnen we morgen op de meeste plaatsen gewoon grijs. Dat blijft het een groot deel van de dag. Vaak is het wel droog. Als er wat neerslag valt, dan is het slechts een klein beetje motregen. En in de loop van de dag in het noordoosten misschien een paar opklaringen. 12 graden wordt het, maar er waait een kille noordoostenwind. Kracht 3 tot 4, en die maakt het voor het gevoel frisser. Vanaf dinsdag dan een paar dagen met duidelijk veel meer zonneschijn. Het blijft ook droog. Overdag is het 12 tot 14 graden. En de nachten doen het met 5 of 6 graden. Over half vijf zijn in afwachting van de wedstrijd PSV tegen Herakles in onze vaderlandse voetbalcompetitie. En de ontknoping straks bij de echte laatste ritten van de 10 kilometer bij het nk afstand in Heerenveen. En bij dat NK-afstanden won Stefan Groothuis vandaag na de kilometer ook de 1500 meter. De kilometer won niet eerder dit weekend, he, vandaag won hij de 1500 meter. Niet de grootste specialiteit zou je op het eerst zeggen van Groothuis, maar wel een mooie overwinning voor de sprinter. Gaaf, uh, nou, te gek. gewoon. Ook uh, een keer de 1500 meter winnen, dat is uh, prachtig. Ik heb uh, 1000 meter al uh, vaker gewonnen op het NK, maar 1500 is ook wel gaaf. Nou, want daar zit het verschil in, hè? Door de middenafstanden wil je allebei winnen. En dat was jou nog niet gebeurd. Nee, nee, ik, uh, ik wou, ik, klopt. Ik, wil, uh, ik rijd al jaren goede 1000 meters, 1500 ook wel, maar uh, ik wil ze ook gewoon gaan winnen. Dan moet ik zeggen dat ik nu nog geen tijd is waar je mee bij een World Cup meteen gaat winnen, ben ik bang van. Maar uh, maakt niet uit. Ik ben uh, blij mee dat ik, dat ik gewoon het NK een keer kan winnen. En, uh, ik rijd denk ik net zoiets als de afgelopen jaren. Uh, de eerste 1500 daarna groei ik meestal nog wel door. Dan moeten we die 1.45 in en uh, eigenlijk nog 100. Gaat het ook moeizamer op die 1500? Als ik die laatste bochten zo zie, dan zie ik jou wel meer uh, zwoegen dan op de 1000. Nah, dat klopt, ja, maar ja, dat heb ik al, uh, eigenlijk altijd al wel. Ik, ik ga er ook relatief hard in denk ik uh, ten opzichte van de rest. Ik denk uiteindelijk als je ook echt wil winnen dan, dan moet je gewoon wel. Want dan moet je gewoon 25 25.5 eerste ronde rijden. En, Eigenlijk 26 hoog, 27 0 maximaal, tweede ronde. En uh, daar zit ik dan soms in de buurt, net nog iets te boven vandaag. Maar die laatste ronde, ja, de, de, de, daar, uh, daar moet je dan de winst in te pakken. Maar andersom beginnen, gewoon lang, rustig beginnen, dat gaat nooit werken volgens mij. Als ik jou s'nachts wakker maak, kun je dan die rondetijden uh, dromen? Nou, niet dromen dus, maar opzeggen. Jawel. Denk ik wel. 1500. Ik weet wel hoe ik moet rijden. Alleen, nou moet het nog een keer gebeuren in die laatste ronde. Maar ik, voor nu ben ik gewoon ontzettend blij uh, dat ik ook uh, een keer Nederlands kampioen als 1500 ben. Ja, en meteen ook een man van het toernooi. Hè? En de deelnemer van het toernooi. Want twee keer goud en eentje brons, 500. Ja, dat kan niemand uh, uh, verbeteren. Nee, nou ja, goed. Jij zegt het. <laughs> dan is het waar, nou, dat is al waar, hè? Ja, dan is het al vast waar als jij het zegt. Nee, uh, ja, ik vind, nou, bij de mannen zeker. Ja, bij de dames waren ook. Uh, een paar hele opvallende dingen natuurlijk. Thijsje en Gisterfien en uh, Koosstra. Dus, uh, maar uh, ik denk dat ik zeker uh, niet slecht gedaan heb dit toernooiheen. Dan nog even iets anders. Hè? Want Bijvoorbeeld van Simon Kuipers. Die heeft dan de filosofie van uh, ik wil in het begin niet zo goed zijn als andere jaren. Want dan ging het in de rest van het seizoen mis. Uh, nou, die rijden dus ook hier helemaal niks. Jij doet het zo goed. Zit er bij jou nog een kans in dat het dan minder gaat? Dat jij te vroeg goed bent? Of is dat uh, onzin? Ik ben geen helderziende. Maar uh, de afgelopen jaren heb ik volgens mij wel laten zien dat het, niet, uh, dat het bij mij uh, niet opgaat. Uh, vorig jaar uh, won ik... Uh, dan werd ik wel tweede op de 1000 meter hier en een week later reed ik 1.08.50 op, op de World Cup. En uh, ik won ook de World Cup finale en de uh, afstanden was ik goed, alleen dat ging een beetje mis daar. Maar dat lag aan uh, technische fout en niet dat ik niet fit was. Dus uh, ja, ik... Uh... Maar goed, iedereen heeft daar een andere opbouw in. Maar, uh... Is dat zo of is dat gewoon gezeur? Kun je best een uh, seizoen lang goed zijn? Nou, nah, voor mij wel ja. Alleen ja, wat anderen doen, dat, dat ga ik niet zeggen. Dat, dat moeten, hun, uh, moeten hun weten. Maar uh, uh, ik wil er niet aan. Ik denk ook dat je... Ik wil gewoon altijd goed rijden en dan... Uh, natuurlijk zit er een bepaalde periodisering in. Dat je ook gewoon echt goed rijdt op de, op de grote momenten. Maar uh, ja, als je, als je uh, eerst nu niet goed wil rijden, dan, dan, dan moet je in één keer pieken. En dan, ja, waar moet het dan vandaan komen? Dan lukt het of dan lukt het niet. En als je standaardniveau gewoon echt zo hoog is dat je eigenlijk altijd mee kan strijden. En daarna net het piek bovenop kan leggen. Dan, dan denk ik dat je uh, statistisch gezien meer kans maakt. Steven Groothuis, we gaan naar Eventenapel. PSV hier raakt die eerste minuten. ...derde minuut van de wedstrijd. De meeste balbezit is voor Herakles. Nu ook weer Everton, maar die wordt van de bal afgespeeld door Mano Leff. ...en dan steekt Mertens de middellijn over. Mertens is twee man kwijt... ...en wordt dan neergehaald door Rienstra, die zich moet melden bij scheidsrechter Kuipers... ...en na drie minuten en één seconde heeft Rienstra de eerste gele print... ...in de wedstrijd te pakken. En dat is heel vervelend voor een centrale verdediger... ...die vaker in een 1 tegen 1 situatie zal komen en zich dus niets meer kan permitteren. Kuipers kan niet anders. Ja, hij zou kunnen zeggen zo'n eerste overtreding... kan ik afdoen met een vermaning. Maar die heeft ook natuurlijk de commotie rond zijn collega Kevin Blom meegekregen. De rode kaart van Strootman enzovoort. Dus die denkt van laat ik hier een eind over. Maar eventjes de toon zetten. Wat ik wil en wat, wat kan en wat niet kan. En dat heeft hij dus gedaan. Goed. Rienstraat is op de bon. De vrije trap is genomen. Balbezit voor Engelaar. Engelaar die een koppeltje vormt met Overtoom. Dan is het Breukers die de bal verovert namens PSV. En is het plet in balbezit die in de middencirkel staat. Even terug speelt naar Kwanza. Kwanza die een koppel gaat vormen met Toijfonen speelt de bal breed uit naar de Breukers, de rechtsachter, die nu halverwege de helft van PSV is en achtervolgd wordt door Mertens. De bal dan speelt naar Douglas, de vervanger dus van de geblesseerde Armenteros. Douglas speelt hem even terug naar Duarte. Duarte kijkt dan waar hij naartoe gaat spelen. Die kiest voor de veiligheid, de zekerheid, speelt hem naar Rinstra. Alles nu op de helft van PSV. Rinstra maakt meters en wordt nu opgepakt door Engelaar. Het duel speelt zich af aan de zijlijn in de buurt van de kornevlag en via het lichaam van Engelaar gaat die bal over de zijlijn en mag Herakles dus met die stand van 0-0, hier in Eindhoven bij PSV gaan ingooien. Wij gaan even naar het schaatsen, Sebastian de 10 kilometer. Eh, mogen we zeggen dat die lange afstanden toch niet in de breedte best bezet zijn? Nee, alhoewel er dadelijk wel een paar leuke uh, ritten nog op het programma staan... maar uh, de rit... Uh, drie en vier, die noemde ik al tussenritten eigenlijk. En dan denk ik wel eens, ja dat roep ik nu wel. Maar misschien zit zo'n rijder die onderweg is naar de ijsbaan wel te luisteren. En te denken van, oh lekker dat ik uh, zo genoemd word. Maar het blijkt vandaag ook wel Klopt echt wel, dat, he? het twee, ja, <laughs> precies, dat het wel echt twee tussenritten zijn. Want uh, Van de Kieft en Bovenhuis uit de rit hiervoor. En Bloemen en Hut die nu op de baan zijn. Zijn de vier langzaamste rijders uh, van de tien kilometer uh, tot nu toe. En ik denk ook uiteindelijk dat we kunnen gaan zeggen van uh, deze dag. Um, Tertjan Bloemen ligt aan de lijn. Is een rit tegen Willem Hut. Heeft nog 200 te gaan. Maar het zal uh, na de volgende dwelpauze echt gaan. Om rit 5 en rit 6. In rit 5 dadelijk Jorit Bergsma. Afgelopen vrijdag de Nederlands kampioen geworden. Op de 5 kilometer. Met een hele goede rit. En hij neemt het dan op tegen de uittredend kampioen. Uh, afgelopen vrijdag op die 5 kilometer. Bob de Vries. Die viel me juist weer een beetje tegen. Ze rijden voor uh, dezelfde ploeg. De bandploeg van Jilit Anema. Dus dat kan wel een leuk duel worden. En die Jilit Anema mag daarna blijven staan op de ijsbaan. Want dan komt Bob de Jong. De kampioen van vorig jaar op deze team. Kilometer in actie tegen Wouter Oldeuvel. En dan moet Wouter Oldeuvel gaan proberen om mee te gaan met Bob de Jong. Afgelopen vrijdag stonden zij trouwens ook tegenover elkaar op de 5 kilometer. Tetjan Bloemen is bijna bij de finish. Twee jaar geleden vocht hij nog een aardig duel uit op het Nederlands kampioenschap Allround, waar hij toen tweede op werd. Dat was het NK na de Olympische Spelen. De schaatsen kan die echt wel goed, maar vandaag zit het er niet in op de 10 kilometer. Hij rijdt de zevende tijd en Willem Hut gaat de achtste tijd rijden als we ook achterrijden zijn hebben gehad. Twijlen en dan de twee finaleritten. Het hockey. Gerard de Groot keek vanmiddag naar Kampong. Pinoké 0-2. Waren er verder nog verrassingen in de uitslagen, Geert? Nou, zeg dat wel, zeg. Oranje-Zwart, de laatste, won van de eerste. Dat's van mooi. Bloemendaal met 3-2. Als je dat geen verrassing noemt. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Maar uh, dat was inderdaad een uh, fantastische overwinning natuurlijk. Voor Oranje Zwart, waar uh, bovendien nog coach Sjoerd Marijnen niet mocht coachen... omdat hij vorige week tegen Pinoquet een rode kaart had gekregen. Hij kreeg een straf, één wedstrijd straf. Niet op de bank zitten bij uh, Oranje Zwart. En misschien dat ze dat wel aan het denken zetten in Eindhoven. Om dat dan maar zo te houden. Je weet het nooit. Maar goed, Rotterdam Scharweide werd 7-1. Drie treffers van uh, Weusthof, Roderick Weusthof. Hij passeert daarmee... Het absolute record van Voorheers-Jan Bovenlander. Die scoorde 276 doelpunten in de hoofdklasse, En Weushoff staat nu op 279. De andere uitslagen zijn verder. HGC Amsterdam 0-3. Laren Hurley 5-3. En SCRC Den Bosch 3-1. Jesse Marieu, de aanvoerder van Pinoquet, was de lachende vandaag, denk ik. Een hele matige wedstrijd, Jesse. En dan toch uiteindelijk met 2-0 winnen. Nou ja, ik denk dat de, de tweede helft waren we wel wat beter De eerste helft uh, was inderdaad echt slecht. Maar goed, uh, in de rust zei ik ook, we moeten ons ballen op tafel leggen. En uh, gewoon even als mannen spelen. En volgens mij deden we dat wat meer. Al uh, bleef het gewoon een slordige wedstrijd met eigenlijk veel te weinig kansen. Waar, waar, waren het twee ploegen die niet durfden aan te vallen? Omdat ze bang waren om hier te verliezen, dan ga je in de race om de play-off. We gaan het straks wel zien in de, in de ranglijst. Ga je een stuk uh, naar achteren? Ah, kijk, het spel van Kampong is gewoon, ik bedoel, Roland Oldmans klaagde er een paar weken geleden ook al over. Zij, zij willen eigenlijk het spel niet op, opbouwen, zij willen uh, counteren. En daar waren wij natuurlijk heel erg mee bezig. Dus dan ga je toch wat, met wat minder mensen aanvallen. We, speelden, we probeerden heel erg de wedstrijd te controleren in de eerste helft. Maar dat pakte gewoon niet uit, want daardoor bleven we een beetje te bleek. In de tweede helft gingen we gewoon met drie man achterin spelen en een extra middenvelder. En toen, uh, toen konden we wat meer druk bij hunne opleggen. En toen kwamen zij er eigenlijk helemaal niet meer uit. Dus dat maakte denk ik het verschil. Um, maar goed, ja, ik heb niet idee dat Kampong überhaupt wil hockey eigenlijk. Die willen counteren. Ja, dat deden ze vorige week bijvoorbeeld. Daar heb je misschien wel iets over gehoord tegen Amsterdam. Ja. Uitstekend, optimaal, eh, eerste ja. 20 minuten flitsend aanvalspel. En vandaag heb ik niets van ze gezien. Nou ja, goed, maar dat is natuurlijk ook wat we op, de video, op video hebben gezien. Want daar kijken we ook. Het is altijd veel leuk op vrijdagavond in het donker. Maar uh, nou ja, ik denk dat er één ploeg is in Nederland die echt uh, counterend kan hockey... en dat het echt mooi is, en dat is Bloemendaal. En, uh, en Kampong zal er misschien ver mee komen. Maar je ziet toch dat, dat als, je, als je niet echt wil aanvallen... en niet van achteruit ook wil opbouwen... Dan, ja, volgens mij kom je dan gewoon uiteindelijk tekort. En, uh, en dat zagen we vandaag. Nou, jullie niet voorlopig. Kijk maar eens even naar de ranglijst. Want je doet mooi mee in de top. Amsterdam staat eerste met uh, 22 punten uit 9 wedstrijden. Bloemendaal verliest vandaag. Ik zeg het nog maar eens tegen de nummer laatste oranje, zwart. 10 wedstrijden gespeeld. 20 punten. En jullie hebben er ook 20. Dus uh, gedeeld tweede. En dan Rotterdam met 17. SJC met 17. Kampong met 16 nu. Ja, een klein gaatje is geslagen. Ja, natuurlijk is een gaatje geslagen. Maar goed, uh, Rotterdam heeft een inhaal. Die kunnen misschien ook rat van, van, uh, van Amsterdam winnen. Dan staan we allemaal op 20 daar. Uh, met 20 punten. Dus ja, we zullen het wel zien. Eigenlijk is het vooral belangrijk nu, weet ik nog vanuit mijn tijd... dat we met Amsterdam altijd play-offs wilden halen. Dat we zoveel mogelijk punten willen scoren nu. En dan zien we na de winterstop wel uh, hoe we eruit gaan komen. En dan moeten we ook misschien wat beter gaan hockeyen. En uh, wie weet, gloort er ergens aan de verre horizon... een keer een play-off deelname van Pinochet. Maar eigenlijk zijn we daar nu nog niet zo heel erg mee bezig. We willen gewoon zoveel mogelijk punten pakken. Het wordt een mooie competitie, dat is duidelijk. Onderaan is het nu zo dat oranje-zwart tiende staat. Acht punten hurley zes punten, elfde en laatste is nu Den Bosch, twee punten uit tien wedstrijden wij gaan weer even voetballen. Even de napel. kenners zeggen altijd dat er veel voetbal zit bij Heracles. Uh, zit er voldoende voetbal om BSV goed weerstand te bieden? Nou, ze zijn nu 10 minuten gespeeld, stand 0-0. En uh, Heracles uh, laat aardig veldspel zien. Het staat goed. Dat zijn uh, ook de kennersuitspraken. Dat heeft ook te maken met het feit dat Heracles vrijwel altijd in dezelfde opstelling speelt. Dat was al zo in de periode Gert-Jan van Beek. Dat is nu bij Peter Bos weer zo. Terwijl PSV nu aanvalt en Manol even voorzet aflevert. En die komt inderdaad bij de dat is iets wat de Bulgaarse rechtsbek wel vaker overkomt. Een speler trouwens ook die vaak belachelijk wordt gemaakt. En het mikpunt is van vele spottenijen. En waarom is dat allemaal nodig? Goed. De bal is over de zijlijn gegaan. En uh, Herakles mag gaan ingooien. Overigens heb ik twee schoten genoteerd van uh, PSV. Eén van Mertens en één van uh, Labiat. De twee vleugelspelers en beide schoten werden makkelijk gepareerd door uh, Pasveer de doelman van Herakles. PSV in uh, balbezit. Het is uh, Bauma die een vrije trap meekrijgt. Omdat Plet een overtreding tegen begaat. En die vrije trap speelt hij na zijn maat in het centrum. Marcelo, die steekt nu de middellijn over, maar paast dan weer terug op de helft van PSV naar Manolev. Die speelde Wijnaldeman en en dat lukte ook al weer niet. En dus is het Heracles dat nu weg kan met Overtoom. Overtoom speelt de bal naar Douglas op de helft van PSV. Dan is het Breukers ermee opgekomen rechtsachter die een voorzet kan gaan geven. Dat doet hij ook. Komt die voorzet inderdaad op de kop van Petrecht? Dat gebeurt. Die kopt hem terug. En dan is de mogelijkheid een schietkans voor Overtoom. En daar komt dat schot. En het gaat maar een metertje naast het doel van PSV. En het is bovendien nog aangeraakt ook. Dat is geconstateerd door scheidsrechter Kuipers. En dan mag Heracles eh, zowaar de eerste hoekschop van deze wedstrijd gaan nemen. Het schot dus van Willy Overtoom. 25 jaar de ontdekking van Verbeek. Twee seizoenen geleden toen hij van Hollandia al kwam. En Verbeek een nummer 10 zocht bij Heracles. En dacht laat ik er eens eentje proberen die ik heb in mijn selectie. En dat gaat met Overtoom heel goed. Diezelfde Willy Overtoom neemt nu de corner van de linkerkant. Die wordt daar ingekopt. En dan is het een goal voor Heracles. Een goal van Antoine van der Linden de captain. Ja, en zo staat PSV hier in eigen huis achter. Dat gebeurde donderdag ook al in de Europa League tegen Herpoel Tel Aviv. En dan staan ze elkaar toch even aan te kijken. Hoe kan dit nou gebeuren? De corner van Overtop op de kop van Antoine van der Linden. En via de onderkant van de deklat verdwijnt de bal dan in het doel. En zo scoort Herakles hier in Eindhoven. En dat is heel, heel, heel lang niet gebeurd. Want uh, Herakles heeft maar twee goals gescoord ooit in de historie tegen PSV. Weliswaar was dat vorig seizoen. Maar die twee goals waren het dan ook. En nu is er weer eentje bijgekomen. En zo, na 12 minuten en een paar seconden spelen. staat de ploeg uit Almelo hiervoor. door een kopgoal van captain Antoine van der Linden. Do you like good music? Arthur Conley met een oudje Sweet Soul Music. Twente won dus vandaag uiteindelijk gewoon heel eenvoudig... met 4-0 van de Graafschap. Duurde nog eventjes, Wisgerhof opende de scorende aanvoerder... en na de rust walsten ze eroverheen de Jong John en Fer. Ook hij weer als invaller scoorde 4-0 dus Twente, de Graafschap. Kortom, heerlijk weekendje voor FC Twente. Bas Ticheler praat erover met de trainer van Twente... en die luistert naar de naam Co-Adriaanse. Een van de vorige keren dat Twente Europees speelde... volgde een wedstrijd tegen Excelsior. Toen werd het 2-2. Um, was dat misschien de grootste angst vooraf? Nou, ik, ik denk dat we een hele fitte selectie hebben. Dus ik ben er niet bang voor dat we niet fit genoeg zijn. En daardoor ook niet geconcentreerd genoeg. Uh, ja, het is natuurlijk altijd moeilijk spelen tegen een ploeg... Uh, die goed georganiseerd is. Dicht op elkaar speelt. Uh, de zijkanten goed dubbelt. Uh, dat, dat vergt concentratie, zuiverheid en, en snelheid. En is dat allemaal in voldoende mate geweest? Ja, zeker. Uh, als je kijkt naar het percentage balbezit... is het geloof ik al tegen de 80 procent. Uh, we hebben heel weinig fouten gemaakt. Uh, heel gevarieerd gespeeld. Uh, individueel links, uh, rechts. Af en toe een diagonaal lange bal op Luuk. Uh, door het centrum vaak ook nog met 1-2'tjes. Dus uh, vier goals gemaakt en ik denk dat we uh, heel wat mogelijkheden op een kans... of kansen op een doelpunt gecreëerd hebben. Zijn dit van die wedstrijden waar je als trainer eigenlijk heel rustig achterover kan zitten... omdat je vanaf de eerste minuut voelt dat het wel goed komt? Nou, zolang het uh, 1-0 is, uh, blijft het altijd natuurlijk uh, gevaarlijk. Uh, de Graafschap heeft één kans gehad. Uh, de kans van Poepo uh, in de eerste helft. Maar voor de rest hebben ze echt geen schijn van kans gehad. En dat moet een trainer goed doen, want niks weggeven, dat zeggen trainers vaak. Nou, is het met Adriaan zo vaak zo dat hij wel wil aanvallen, maar trainers zeggen toch vaak, niks weggeven begint het wel vaak mee. Nou, daardoor wordt het ook uh, onrustig. En, uh, kijk, in die wedstrijd die je net noemt, uh, wordt ook plotseling een tegenkool gemaakt, als je het helemaal niet verwacht. Nou, als het gewoon volledig tegen de verhoudingen in is en dat legt altijd dan wel een grauwsluier over een team. Hè? Dat ze een beetje onrustig worden, onzeker worden. Of denken, jezus, we hebben die goal tegen en nu moeten we er twee maken. En uh, dat is vandaag absoluut helemaal niet gebeurd. Um, wat is uw indruk van de wedstrijd Utrecht-Ajax en dan vooral de uitslag? Ja, het is een uh, uitslag uh, vooraf. Als je die wedstrijd uh, invult, dan denk ik dat je miljonair kan worden. Ja. Maar het is voor Twente heel goed nieuws ook. Nou, we moeten niet naar andere ploegen kijken. We moeten vooral zorgen dat we wedstrijden zo winnen. Het is al zo vaak gebeurd dat de concurrentie punten verspeelt... en dat wij dan ook niet, net niet winnen of gelijk spelen. Gewoon je eigen spel spelen, je eigen punten halen, eigen partijen winnen. En dan zien we wel uh, waar we eindigen. Uh, nog één dingetje, u heeft een invaller, die heet Leroy Fer. Uh, die doet dat nu drie keer naar behoren en dat valt op omdat hij ook een goal maakt... Um,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 We hebben vele goede spelers. Even ten Napel gaan we kijken bij PSV Heracles. Ja, in jouw achtertuin, Ronald, daar is het nog ja. altijd 0-1 en dat is verrassend. Hoewel, als je het spelbeeld bekijkt, dan is het niet verrassend. Want PSV heeft nog weinig positiefs kunnen doen tegen Heracles. Behalve dan twee schotjes op het doel van Remco Pasweer. En het is nu ook weer de ploeg, in Almelo de ploeg getraind door Peter Bos. Die balbezit heeft. Willy Overtoom halverwege de helft van PSV speelt plat in. Die Kaats met diezelfde Overtoom. Die nu voor zich heeft Engelaar, die geen druk zet. Dan is het Loms. Maar die bal van Loms komt niet echt goed aan. Die komt bij Willems, de jongelingsachter van PSV. Die net even indruk maakte door het feit dat hij heel, heel ver kan gaan ingooien. Hij gooide de bal zomaar op de, stip, op de strafschopstip van de zijkant. En dat is een belangrijk wapen. PSV nu in balbezit. Engelaar speelt de bal dan verkeerd naar Duarte. En dat is meteen weer op de tribunes. En Duarte kan schieten. Dat doet hij ook wel. Hij richt ook wel op het doel. Mikt aardig op het doel. Maar die bal gaat een meter of twee over dat doel. Verleden van altijd weer. door Andreas Isaacson, omdat die ton de Paul, die hem een aantal weken geleden plots uh, verving. Die de voorkeur kreeg van coach Fred Rutten. Omdat hij nog altijd niet best uit fit is. Want de man op de bank is Galit Sinu. Trouwens ook op de bank bij PSV een opvallende verschijning. Namelijk Jan Vennegoor of Hesselink. Die al een tijdje meetrainde op de hetgang. En uh, deze week een contract ondertekende tot en met het einde van het seizoen. En als het niet echt goed gaat lopen bij PSV. Dan verwacht ik dat Rutten straks Vennegoor of Hesselink. Die al een jaar of vier weg is uit Eindhoven. Omzwervingen heeft gemaakt via Schotland, Engeland en Oostenrijk. Dat Fennigore-vesseling straks nog wel wat speelminuten krijgt. Goed, de lange bal in de richting van Douglas. Die uh, verliest het kopduel van Willems. En dan is het een duel op het middenveld. Duarte levert de bal in bij Engelaar. En eens kijken of PSV een goede aanval kan gaan opzetten met Marcelo. Die speelt de bal breed naar Manolev. Nog altijd op de eigen helft. Manolev gaat dan uh, lopen met de bal. Je ziet dat uh, zijn collega Beck de linksback Willems vrij staat. Willems dan met een steekballetje in de richting van Mettens. Maar via de borst van Van der Linden, de man van de enige kool tot nu toe, komt de bal terecht bij Pasveer. En dat is de doelman van Herakles En dat is ook de ploeg die hier verrassend aan de leiding gaat met 1-0. Laten wij even verder over uh, de streekgenoot Twente, De Graafschap. Maar nu gaan we het bericht richten op De Graafschap. Net hoorde u de trainer van uh, FC Twente, Coalia's, over die 4-0 gewonnen wedstrijd. Uh, Bas Stichler, die bleef daar natuurlijk nog even. En wie kwam hij ook tegen? De trainer van De Tegenstander. En die heet uh, Andries Uldring. Dit was eigenlijk 90 minuten eenrichtingsverkeer. Um, hoe is dat voor een trainer van de andere partij? Nou, dat is uh, knap vervelend, Ik kan je mededelen. Ja, de wedstrijd begint zoals je dat ook verwacht. Hè. Er gaat hier al gejuich op in de kleedkamer, in het stadion... naar de nederlaag van Ajax. Dan weet je dat je de factor onderschatting uit kan schakelen. Ja, het eerste kwartier geweldig overwicht van Twente. Veel spellen, maar niet eens zo heel veel kansen. En Toen komt er een beetje in de fase dat we af en toe... wat eventjes, wat momentjes hadden dat we wat mee konden doen. En toen kregen we twee keer één grote kans via Rydel... en één keer dat we nog een keer een kans leken te krijgen. Ja, zo moet het scenario ook zijn dat je dan stiekem een goal maakt... en dat er misschien bij Twente iets gebeurt van... ja, jongens. Maar ja, je hoort me al een paar keer als zeggen en uh, dat, dat geeft wel aan en ja, dan wordt het op een gegeven moment 2-0 en dan is het uh, ja, in de vorm waarin Twente vandaag uh, was over en sluiten. Ja, dan is het de boekjes dicht en dan maar hopen dat het niet te erg wordt. Is dat, dat klinkt misschien stom, maar dat is het wel denk ik. Nee, maar ja goed, uh, helaas klopt dat. Ja. Uh, wat kun je dan nog doen, want je komt hier natuurlijk wel naartoe met de beste bedoelingen. Je zegt al, probeer het dan maar achterin dicht te houden, probeer er af en toe eens uit te komen met veel mensen dicht bij elkaar... Ja, nee, maar zo, zo, is het ook, zo is het ook. Je weet dat Twente hier gaat stormen, zeker in het begin. Ja, ik vond dat we wel te weinig deden om de bal in de ploeg te houden. Het uh, heeft ook te maken met de druk van Twente, want die, uh, die gaven ons nauwelijks de tijd om uh, tot een oplossing te komen. Het verschil was vandaag uh, simpelweg gewoon te groot. Maar zijn, jullie zijn het ook niet gewend, denk ik, dat de tegenstander niet alleen doorloopt op je verdedigers, maar zelfs tot aan je doelman toe. Ja, dat klopt. Dat, klopt. Uh, kijk, uh, dat, dat, dat is het spel van misschien wel uh, Twente, maar ook zeker van de trainer natuurlijk, die uh, uh, de pressie zonder bal uh, heel hoog in het vaandel heeft uh, staan. Dat was ons uh, vandaag gewoon te machtig. Uh, we kwamen uh, er gewoon niet, uh, niet, niet aan te pas. Zo eerlijk en vervelend uh, als dat ook is, moet je gewoon uh, na afloop zijn. Nou, zijn jullie realistisch? Uh, nou denken jullie waarschijnlijk, oké, okay, dit kan. Uh, hier hoeven we de punten niet tegen te halen. Uh, tenminste, dat neem ik dan maar aan. Nee, maar goed, met, met dat idee zijn we hier uiteraard niet na, na, naartoe gegaan. En uh, kijk, je, je ziet ook die twee kansen van ruilen. En in het begin kreeg Twente wel veel spellen, maar niet zo heel veel kansen. Kijk, dan moet je eigenlijk uh, stiekem scoren. Nogmaals, uh, dat, dat, dat was het, uh, uh, het beeld niet uh, helemaal uh, na. Uh, maar dan moet je ook stiekem scoren en hopen dat wij boven onszelf uitstijgen. En dat er bij Twente wat ongeduld in, uh, in de ploeg komt. Maar nogmaals, uh, dat, dat was, uh, was mijn heel leven. En uh, nogmaals, na de tweede was het uh, boeken dicht en uh, schade beperkt houden. Goed, in de volgende wedstrijd is een makkie, hè? Ja, de volgende is een makkie. Voor de duidelijkheid PSV thuis. Ja, goed, uh, het scheelt in ieder geval dat we thuis moeten. Dat is, uh, hij helpt altijd nog iets uh, mee. Hè. Thuis uh, kan er altijd wat geks uh, gebeuren, maar uh, ja, je kan beter tegen een iets andere ploeg spelen dan uh, Twente uit. is Uldering, de trainer van De Graafschap. En ze hebben het al over PSV, dat is een makkie. <laughs> ja, corner van PSV trouwens van Mettes bij de achterstand van 1-0... Bal weggekopt door Kwanza. Weer teruggebracht door Bauma. En dan weer weggekopt door Van der Linden naar Mertens. Die net de corner nam. Mertens aan de zijkant gaat nu het strafschopgebied in. Voor zich Duarte. Het schot geblokt door Duarte. En dan een mogelijkheid voor Bauma. Die wordt ook van de bal afgespeeld. En dan de omschakeling bij Herakles. Dat brutaal voetbalt hier. En niet verrassend aan de leiding staat. Een goed balletje op Douglas. Maar het sprintduel wordt gewonnen door de jonge 17-jarige Willems. En hij krijgt applaus van de tribunes. En dat applaus heeft nog niet zo vaak geklonken. Want het publiek van PSV. Is kritisch. Soms is het ook chauvinistisch. Maar het kan ook medogeloos, hard en kritisch zijn. Dat heeft Engelaar in de loop van dit seizoen al een paar keer meegemaakt. Marcelo kopt de bal weg. Maar die wordt opgepakt door Overtoom. Overtoom in duel met Toyvonen. Speelt de bal dan naar Looms. Looms opgejaagd door Labiat. Krijgt de bal terug bij Everton terecht. En Everton wordt ondersteboven gelopen door Manolev. En dat betekent dat Heracles halverwege de helft van PSV aan de zijkant een vrije trap mag gaan nemen. En voor die vrije trap meldt zich natuurlijk weer Willy Overtoon, de spelmaker, de absolute nummer 10, hoewel zijn rug nummer 23 is. Hij was ook de man die de corner trapte die door Van der Linde werd ingekopt. Halverwege dus de helft van PSV is het Overtoom. Die kijkt naar Looms. Is het Looms die kijkt naar Overtoom. En het is Overtoom die die vrije trap neemt. Die prikt hem het op het in. Wordt weggekopt door Rolando Engelaar. Dan weer teruggebracht. En dan is het Engelaar die misschien PSV nog in de aanval kan zetten. Eh, lukt dat ook met Matafs en Toivonen. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Met vijf PSV'ers tegen vier van Herakles. Maar Heracles blijft op de been. En het blijft 1-0 in het voordeel van de Almeloers. Dat betekent dat wij langzamerhand naar het wat uitgebreidere nieuwsblok van vijf uur gaan. Wat hebben we daarna nog? Natuurlijk het vervolg van de wedstrijd PSV tegen Heracles. Waar het dus nog altijd... 1-0 staat, zoals u even het net hoorde vertellen. Ik geef u nog even de andere uitslagen. Twente deed dus gewoon wat het moest doen... won met 4-0 van de Graafschap en AZ de kop lopen. Laten we die vooral niet vergeten. Prachtige wedstrijd weer vanmiddag. 3-0 tegen ADO Den Haag. Utrecht, Ajax eerder deze middag. Het is al vaak en veel gezegd. Eindigde in 6-4 voor het team uit Utrecht. Ja, nog, schaatsen, Ronald, nog twee ritten op de vijf kilometer gaan we te goed. Sven Kramer heeft daar nog altijd de snelste tijd op dit moment. Of de, de tien kilometer moet ik natuurlijk zeggen. De vijf hebben we al vrijdag uh -huh. gehad. Daar openen we mee. 13.09.96 is op niet mo dit moment de snelste tijd voor Kramer. Maar de hele BAM-ploeg moet nog komen. Zeg maar. Ja, Bergsma, de Vries, de Jong, Oldeheuvel. Allemaal gaan zij nog komen. Dat allemaal na vijf uur. Dus ik zou zeggen, uh, blijf aan het toestel. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. De kabouter waarin ik geloof en waarvan ik zeker weet dat hij bestaan heeft... dat is de gewone mens, het verstoten kind. Zowel in Vlaanderen als in Westfalen als in Hoogeloon zeggen ze... we hebben nu geen kabouters meer. Maar vroeger toen die kabouters er nog wel waren, toen was alles veel beter. Smaakt dat naar meer? Luister dan straks kwart over zes... naar Studio Itserda. Radio 1.